Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Stef Stra en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Brabantse Boekel is een grote brand op een industrieterrein. De N605 tussen Volkel en Boekel in Brabant is in beide richtingen dicht vanwege rookoverlast. Ook mensen die in de buurt wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden, zegt de brandweer. De brand begon vannacht in een bedrijf dat kokosvezels maakt voor potgrond... Volgens de brandweer waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak en het blussen kan nog wel even duren. Noord-Korea heeft weer twee raketten afgevuurd, wat zegt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens de kustwacht van Japan zijn de raketten in zee terechtgekomen. Dit jaar deed Noord-Korea een record aantal rakettesten. Noord-Korea test sinds een aantal dagen ook met een nieuwe brandstofmotor, waardoor dat land sneller raketten kan afvuren. Dan naar Griekenland. Daar gaat de overheid vanaf februari een deel van mensen hun boodschappen vergoeden. En dat doen ze daar vanwege de hoge inflatie. Tot een bepaald bedrag wordt 10% van de boodschappen terugbetaald. En dat kost de Griekse regering dik 650 miljoen euro. En Marokko verloor gisteren op het WK de troostfinale tegen Kroatië. Het werd 1-2. dat betekent dat Marokko eindigt op een vierde plek. En het is wel voor het eerst dat ze zover zijn gekomen. Toch baalt middenvelder Amrabat. Het is toch een beetje naar, naar, een, nasmaak. naar een nasmaak als je ja, zo'n toptoernooi eigenlijk hebt. Ja, waar wij gewoon trots op moeten zijn. Als je de laatste vier van de wereld. Alleen ja, dan sluit je het af met twee nederlagen. Dat is dan vooral ja, heel erg jammer. Vanmiddag nemen Argentinië en Frankrijk tegen elkaar op in de finale. En die begint om vier uur. Krijg je nog het weer. De hele de dag begint zonnig. En vanmiddag wat meer bewolking. Maar het blijft wel droog. Blijft de hele dag nog wel flink vriezen. Vanavond kan het weer gaan regenen en kan het daardoor ook super glad worden. Morgen met acht graden een stuk warmer. En dan gaat het dus ook flink dooien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 op deze prachtige winterdag live vanuit de studio hier in Zandvoort. ZfM Jazz. Jazz en pop, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook al willen sommigen ons vaak anders doen geloven. Maar meer dan pop is jazz the art of surprise. De kunst van het verrassen. Dat proberen we vandaag ook weer te doen met onze speciale ZfM Jazz Top 2022 cover-up is een revelatie-uitzending uh, waar vele tegenwoordig uh, overal samenzweringen... Uh, complotten en doofpotten zien openbaten de top 2022 cover-up... juist verborgen grensoverschrijdende muzikale schatten... via Jessie covers van nummers uit de NPO Top 2000 van het jaar 2021. De top uh, 2022 cover-up-lijst komt tot stand via moderne... Improvisatie, Dat wil zeggen door uh, een ingenieuze samenspel van zwingende algoritmes... en verfijnde kunstzinnige intelligentie. En dat uh, allemaal gepresenteerd door ondergetekende Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A warm welcome to our listeners across the globe. In particular our fans in Taiwan, the democratic island state. Hope you will enjoy the top 22. 2022 cover-up is the revelation show of today. Mull of Contire, daar begonnen we mee, het welbekende nummer van uh, Paul McCartney en Winx. En dat hoorde je in een gloedvolle uitvoering van filmcomponist en jazzfanaat Patrick Williams en zijn big band, met daarin onder andere Randy Brecker op trompet, te vinden op plek 1701 in de top 2022 cover-up. Thank you. Deze top 2022 cover-up special bij ZFM Jazz. Je denkt natuurlijk uh, waar zijn mijn virtual Assistant soul en jazz van de special, de uitzending van vorig jaar. Maar die software bleek toch een beetje moeilijk hanteerbaar uh, dan, dan gedacht. En bovendien een prooi voor Russische, dan wel Chinese cybercriminelen. En daarmee is de top. 2022 cover-up teruggebracht tot de essentie. Een presentator en jazzmuziek. Gasten en redacteuren hadden al in eerdere uitzendingen... de brui eraan gegeven vanwege het uh, onnavolgbare format. Hopen maar dat jullie het toch uh, leuk uh, vinden en blijven luisteren. Je hoorde een eerbetoon van bassist en componist Ben Crossland... aan Ray Davis en de Kings in het nummertje uh, Waterloo Sunset. En uh, ook al moet je de vocals en lyrics van die Ray Davis missen... ik denk dat uh, Ben Crossland en uh, David O'Higgins op, uh, op het Noorsax... je toch als uh, luisteraar weet raken met deze prachtige instrumentale versie... te vinden op plek uh, 625. En het gitaarwerk kwam trouwens van John Etheridge. En ja, er is ook nog een Nederlands tintje aan. Sebastian de Krom was de drummer... In dat nummer. Zet hem tjallig. Peace. Europe wants peace, the world wants peace, and we have seen who is the only one who wants war. Over Groningen. Je hoorde eerst de 42-koppige Big Band uit het Hoge Noorden, het Noordpool Orkest, het onderbelicht gebleven neefje van het Metropool Orkest. En dat bracht in 2012 een heel bijzonder album uit, bestaande uit de jazzy en symfonische bewerkingen van nummers van Radiohead, de Engelse rockband die elektronische en klassieke muziek moeiteloos met crowdrock en jazz weet te verbinden. Uh, en Radiohead uh, nummers die worden veelvuldig door jazz gecoverd trouwens, maar ik denk dat weinig het zo uh, gevarieerd hebben gedaan als de trots van ons hoge noorden het Noordpool Orkest onder leiding van Reinoud Douma je hoorde het nummertje Karma Police te vinden op 2000, ...plek 2001 in de top 2022 cover-up. En dat werd gevolgd door uh, Pink Floyd's uh, Roger Waters uh, anti oorlogsong Us and Them... ...in een uh, meeslepend jasje gestoken door het uh, vibrafoonspel van David Nierman, een uh, Engelsman... ...en de klanken van de balafon, een uh, Afrikaanse xylofoon van zijn makker uh, Lanzine Kouyaté... Uh, die de markante vocalen begeleiden van de Amerikaanse zangeres Crystal Warren. Uh, ze is woonachtig in Frankrijk. Een soort een nieuwe nieuw, Nina Simone, zeg maar. Uh, het nummer uh, te vinden, us and them, op plek 318 in de top 2022 cover-up. Uh, die Roger Waters die raakte overigens uh, dit jaar veelvuldig in uh, opspraak vanwege zijn ogenschijnlijke steunbetuigingen aan Poetin en zijn vergoelijking van de gruwelijke oorlogsmisdaden van de Russen in de Oekraïne. Uh, en de overige nog levende Pink Floyd-leden namen publiekelijk afstand van de uitspraken van Roger Waters. Dat even ter informatie: hoogste tijd om er uh, een heel ander vuurtje aan te wakkeren en het uh, wapenkletter achter ons te laten. Steer it up! Stir it up. Chimney tonight. ZFM jazz. Harry. Tonight. It Up. Van de hand natuurlijk van Bob Marley oorspronkelijk, maar je hoort het in de uitvoering van Acute Inflections: een duo bestaande uit zangeres Eliza Douglas en bassist Sadiki Pierre. Uit New York. En zij komen binnen op plek 577 in de top 2022 cover-up. Uh, dat nummer is trouwens te vinden op hun album 400. Vol met Bob Marley covers. Heel vrij album. En dat werd gevolgd door uh, Tonight. Dat oorspronkelijk werd geschreven en uitgevoerd door Iggy Pop en David Bowie. Uh, en dat verhaalt eigenlijk over een, een, een aan overdosis gestorven geliefde, dat nummer. Tonight. Maar het werd een hit in de uitvoering van David Bowie en Tina Turner. Uh, zonder dat het publiek, denk ik, de oorspronkelijke achtergrond van het nummer uh, doorhad. En ik moest aan dit nummer denken toen afgelopen week het nieuws ons uh, bereikte... dat Ronnie Turner, de zoon van Tina Turner, plotseling was komen te overlijden. En uh, Ronnie had een nogal hectische drugsverleden. De cover die je hoorde kwam van de Italiaanse band rondom bassist Enzo... Pietro Pauli met op trompet Fulvio Sigurda te vinden op plek 402 in de top 2022 cover-up. Ik word natuurlijk geplaagd door een ontzettende drift tot originaliteit. Dat zit me vaak in de weg en dat maakt me soms driftig. Ik heb dit kleinoot. En het kleinoot is voor een groot man en dat ben jij. En ik ga hele Diepe buiging maken voor jou. Oh, fuck. of de receptie, of iemand op de hoogte moeten brengen, maar ja, het was gewoon al laat en ik kwam slapen. En, ja, ik dacht het zelf op te kunnen lossen, maar ja, uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. Ik ja, kan er niks meer aan veranderen, helaas. ZFM Jazz top 2022 cover-up. soms rare dingen met mensen. Daar konden David Bowie en John Lennon over meepraten. De Amerikaanse zangeres en comedienne actrice Leah uh, uh, Delaria, Lea DeLaria... onder meer bekend van haar uh, rol in uh, uh, Orange is the New Black als Boo... Uh, die grote klassieker van Bowie, Fame... in een bluesy jasje met uh, vrij saxwerk van uh, Simmons Blake... <coughs> Um, het nummertje Fame dus te vinden op plek 195 in de top 2022 cover-up. En het komt van haar prachtalbum House of David, Full of vol met de covers van David Bowie, Bowie Lea Delaria, uh, prachtige actrice. En dat werd gevolgd door een akoestisch pareltje op de gitaar... van de meester-gitarist Pat Metheny uh, te vinden op plek 1339. En dat was natuurlijk het welbekende nummer van Nora Jones. Don't know why... Uh, en vervolgens zie je haar ook nog Ja, ze noemde het zelf mijn knie optillen ik zou zeggen het was een knietje ze um, zegt zelf dat ze zich dat niet kan herinneren dat ze een knietje heeft gegeven zo zag het er wel uit De jongen heeft zelf ook verklaard dat ze proberen is een ballen te trappen zoals hij het noemde ZFM Chess Top 2022 Cover Up with his song was een grote hit voor uh, Roberta Flack in de jaren 70. En is in de jaren 90 via een hip-hop-coverversie van The Fugees te vinden in de NPO Top 2000. Maar hier hoorde je een laidback back uh, jazzy-versie van de Amerikaanse saxofonist Eric Alexander. Die met zijn uh, bluesy saxgeluid ja, een beetje doet herinneren aan mensen als uh, Dexter Gordon en Hank Mobley. Te vinden op plek 477 in de Top 2022 cover-up. Ja, we zitten alweer bijna... tegen het einde van het eerste uur. Maar ik zou zeggen... blijf ook het tweede uur luisteren. Want er, ja, er is allemaal geweldige muziek... Uh, te horen hier bij ZFM Jazz. Dus ga niet weg. En uh, ja, vertrek nog niet. ZFM Jazz...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 It's early morn, the taxi's waiting and he's blowing his horn Already I'm so lonesome I could die